Denk er goed over na, zal je. Laat je niet ineens meeslepen. Je bent een lieve meid, Freddy, maar heus. Ja, je vindt me misschien ridicuul dat ik, dat ik je zo een raad durf te geven. Volstrekt niet. Ik ben je er in tegendeel innig. Innig dankbaar voor, maar toch... Je moet je niet zo door een gevoel... Laat me zeggen, door een antipathie... die niet eens enige aanleiding heeft laten meeslepen... om zo hard te oordelen over een ander. Neem die raad aan. Dan zal ik je niet ridicul vinden. Maar wel een lief klein zusje. Toen neem ik niet kwalijk. Ik ben misschien onhandig geweest. Ik had niet zo moeten spreken. Je bent het liefst wanneer je precies uitspreekt wat je op het hart hebt. En ik reken er ook op dat je dat voortaan altijd zult doen. Dan word ik misschien stug en niet innemend. En nu ben je een beetje hadelijk. Ben je dan jaloers van Eline? Ja. Om die waaier zeker? <laughs> Je plaagt me. <laughs> Niet om die waaier, ik heb er wel tien. Maar wel omdat jij van de houdt. Je thee wordt koud, Otto. Ik zou ze uitdrinken. Slaapt papa? Huh? Ja. Ja, papa slaapt. <laughs> en Emilie? Heeft hij ook geslapen? Nee, Emilie heeft niet geslapen. Nee? Emilie heeft zitten soezen. <laughs> wat gezellig dat je thuis blijft thee drinken. Ik kom bij je zitten. Is er iets? Heb je me wat te vertellen? Je iets vertellen? Ja. Hoe ben je dat? Ach, ik weet niet. Ik dacht, ik meende zoiets in de krul van je knevel te zien. <laughs> is er waarlijk niets? Geldzaken. Ach, nee. Nee, alles is gezegd in een paar woorden. Maar er zijn soms ogenblikken, niet waar, dat woorden goud schijnen te kosten... Ik bid je, Georges, niet van die ambages. Heb je me iets te zeggen of te vragen, zegt het ronduit. Flink weg, zonder je woorden te wikken en te wegen. Dat is tegenover mij toch volstrekt niet nodig. Vooruit, gommeux. Allons, biecht op. Zou jij het dwaas van me vinden, zo ik aan trouwen dacht? Ik bedoel, mijn positie... Trouwen? Georges, waarlijk denk je daaraan? Waarom niet? Ben je, dan, ben, ben je dan... Ben je dan... Ben je zo verliefd? Is het... Lili Verstaten. Ja. Georges, als het je ernst is, niet waar? Eh bien, raison. Veronderstel dat alles eerst rozengeur en maneschijn is. Dat je haar vraagt. Dat zij je accepteert. Wat dan? Hoe lang zal je dan niet moeten wachten... eer het tot een huwelijk komt? Waarom? Ah, George, hoe heb ik het nu met je? Wat een naïvetijd. Je wilt toch niet trouwen op je tractement van eleven Consul? 1200 gulden, nietwaar? Ja. Uh, het is waar, je kunt natuurlijk je aandeel krijgen van wat mama heeft nagelaten... maar het is een Ze Zullen ze rappen Peru alles tezamen? Ik vraag je dus, hoe? Wat? Je, je kunt toch ook niet rekenen dat de Verstraters je veel zullen meegeven? Ze leven goed, maar eenvoudig. Een bepaald fortuin hebben ze niet. Beste Emilie, als je rekenen wilt, reken dan juist. Het is waar, op ondersteuning van mijn aanstaande schoonouders, zoals dit ooit worden, reken ik niet. Het zou me zelfs niet eens aangenaam zijn. Afslaan, zo ze een duit in het zakje legden, zou je toch ook niet, geloof ik? Ik weet het niet. Dat is een factor die ik buiten rekening laat, waar ik ook waarlijk nog niet aan gedacht heb. Maar je was zo even aan het optellen, en je telde wat sleurig op. Stel dat ik dit jaar mijn examen voor viceconsul nog niet doe. Is ons aandeel niet elk 1500 gulden? Zo ongeveer. Nu, 1200 plus 1500 gulden maakt... 2700 gulden. Wil je daarvan leven met een vrouw? Maar waarom niet, Emily? Maar Georges, je bent... Pardonnele mooi. je bent niet wijs. Heb je soms bij toeval dat boekje in handen gekregen van, uh, hoe heet het ook weer... De kunst om van 1500 gulden fatsoenlijk en getrouwd... Nee, nee, ik ken het niet, maar 1500 is geen 2700 gulden. En ik maak me sterk... Jij maakt je sterk, Ja, ja, jij zal wat... Ben jij iemand om met een paar ellendige duizend gulden met een vrouw een geheel jaar van januari tot december te moeten doortobben? Jij zal wat. Ik zie je al op een klein bovenhuis met zeker eens in de week een biefstuk, hè? Nou, van dat leven je te beschrijven kan ik niet en ik heb er geen idee van ook, wil ik wel bekennen. Je bent het goed gewend. Lily ook. Hoe willen jullie dan samen? Ach, kom, het is toch kinderpraat. Het is onzin. Het is toch verstandig. Ik ken je toch veel te goed. Het schijnt toch niet helemaal. Tenminste, ik meen wel mijn behoefte te kunnen inrichten naar mijn middelen. Jij misschien, swa, Maar je vrouw dan? Wil je een jong meisje in zekere essence grootgebracht... forceren ook haar behoefte in te richten naar jouw middelen? Geloof me, Georges, lief. De tijden zijn voorbij dat je alleen leeft van de wind en nou, de... de... Hebben je nooit bestaan. Laat me uitspreken. Jonge luis zoals jij, zoals Lily, hebben behoefte. Willen luxe, willen uitgaan. Uitgaan, dat eeuwige uitgaan. Ik ben als jong mens uitgegaan en... Een mens behoeft toch niet eeuwig aan altijd uit te gaan? Egoïst! Omdat jij dus als jong mens bent uitgegaan... wil je getrouwd zijnde uit economie thuis blijven en met je vrouw op je bovenhuis... bij je wekelijkse ook zitten koeken loeren. Prettig perspectief voor haar! Maar, Emily, in ernst. Waarom op de voorgrond te stellen dat men iedere avond zogenaamd moet uitgaan? Ik zie daar geen reden toe. Ik stel mijn geluk in iets anders. Tot op dit ogenblik heb je toch anders met genot gevladderd op bals, op soirees... ben je en een mot uitgegaan. Je bent nu verliefd. Je hebt nu zowat poëzie misschien in je idee's. Maar geloof me, dat slijt. En als je enige tijd getrouwd bent, vind je het heel gezellig... een aangename kring van kennissen te hebben. Ja, toegegeven wat de kring van kennissen betreft. Maar die af te danken zou ook niet in mijn plan liggen. En ze te blijven zien kost zoveel geld niet. Kost wel veel geld, George, geloof me. Je wordt geïnviteerd, je wilt niet achterblijven. Je moet eens zo eenvoudig ook een dinertje geven dat herhaalt zich. En dat moet allemaal gebeuren van je 2700 gulden, nietwaar? Mm. Nou, ik zie je al. Vooral zie ik je vrouw die het huishouden moet doen van die 2700 gulden. Of liever, van wat jij haar ervoor afstaat. <lacht> nou, ik kom niet bij je logeren, hoor. Susje, je mag nou praten wat je wilt. Ik blijf bij mijn opinie dat men van weinig geld met veel verstand ook een heel eind komt en ook gelukkig kan zijn. Oh ja, natuurlijk, dat weet ik. Je mag praten als brugman, meneer Zorge hoort je allerliefst aan en maakt allerliefst zijn aanmerkingen. Maar koppig, stokstijf met wat hij denkt. Nou ja, dat is, dat is toch. Emilie wint je nou niet op voor niets. Tot nog toe hangt alles in de lucht, niet waar? Ik heb nog geen stap gedaan. Ik, ik, ik weet niet eens of ik. Ja, Zorge dat begrijp ik. Maar toch, financiële overwegingen zijn niet iets van later, Zorg. Dat zal je me toestemmen. Ja, natuurlijk. Maar je zou alleen mijn budget hoger stellen dan... Apropos, wees eens lief. Van budget gesproken. help me eens erin te maken. Totaal 27 gold guld? Onmogelijk, George, dat kan ik niet. Wanneer je als jong mens op kamers woonde, zou je meer nodig hebben. Ach, we kunnen het daarover dus niet eens worden. Je bent een kind dat je nog blijft bij die dwaze ideeën. Je kent het leven niet. Ach, het is misschien beter... Het is misschien beter als ik wacht... Droomer die je bent. Wie weet niet waar. Je bent zo jong. En wie weet misschien. Ja, wat misschien? Misschien heb je wel gelijk en redeneer. Ik als een kip zonder kop. Alleen ik bid je overleg. Wees hm? verstandig, Georges. Je krijgt een zoen van mijn broertje. Oh. Goedemorgen, mevrouw Hovel. Ach. Is het geen prachtig vries weer? De mevrouw van der Stoor... Kom even Stoor. bij u zitten. Oh, ja, Ik rust even uit. Ik had commissies te doen. Ja, ja, het is heerlijk weer. Mm -hmm. Het schijnt ook zijn invloed te hebben op de jonge mensen. Hoe bedoelt u? Oh, het naderende voorjaar. De romantiek, mevrouw van der Stoor. De romantiek. <tie> Heeft u het dan nog niet gehoord? Het schijnt dat meneer de Wouden van Berg verliefd is op Lili Verstraten. Het zou me niets verbazen als hij haar hand zou vragen. Is dat niet wat voorbarig? Ik betwijfel of de familie Verstraten daar nu wel zo ingenomen mee zal zijn. Voorbarig? Hij bezoekt de Verstratens om de drie dagen. Hij neemt Lili geregeld mee uit schaatsen. Nee, ik, ik dacht dat u met romantiek... Eline Veer bedoelde. Oh. Heeft ze nu haar ja al gegeven aan Otto van Erlevoort? Och, het is zo'n charmante, jongen. Ze zou toch blij moeten zijn een baron te krijgen? Daar wilde ik het juist eens met u over hebben. Betsy, Elie's zusje, die haalt Otto aan. Hm, het is waar, Eline wil wel. Maar zonder Betsy had misschien nog hij, nog zij eraan gedacht. Betsy zou het liefst Eline zo gauw mogelijk fatsoenlijk het huis uitbonjouren. Oh, Betsy... Ze is goed in gezelschap, maar in huis met tresse Nou Nee, veel erger een feeks. Die goede dikke Henk zit toch heel onder de pantoffel? En als Eline niet zo van zich afbeet, was ze ook onder de duim geraakt. Het lijkt zo lief, een zusje, dat wezen is in huis te nemen. Maar dat betekent financieel toch niets voor de van Raals. Oh, de veren hebben ook geld. Zo'n koeleur de roos is het daar in huis niet. Hm, misschien wacht ze met haar jaarwoord tot ze jarig is. En dat is al gauw niet, waar? Ja. Overmorgen. Ach, ik hoop dat ze gelukkig wordt. Ik vind Eline zo'n schat. Kato, mijn dochter, adoreert mm. haar. Ach. Onlangs heeft ze Eline met Paul van Raad duet te horen oh, zingen. Ja. Het was enig, zei ze. Apropos, nog nieuws over Paul? Ja, ja. Hij komt bij mijn man op kantoor werken... tot hij zichzelf als advocaat zal vestigen. Gelukkig maar. Die Vincent Veren is ook weer in het land, hoorde ik. Kamers gehuurd in de Spuisstraat. Ja, ja, inderdaad. En maar links en rechts geld lenen. Ik hoorde dat hij ook weer 100 gulden aan Paul van Raad heeft gevraagd. Betsy zal hem ook wat nodige toestoppen. Het zou me niets verbazen als hij ineens weer weg was. Zo gaat dat. Zie ik u morgenavond nog in het gebouw van kunsten en wetenschappen? Die Brusselse zanger geeft een operaconcert. Ja. De Verstraatens en Eline zullen er ook zijn. Nee, nee, nee. nee, ik, ik blijf deze week rustig thuis. Zo, ik moet weer eens gaan. Ik loop zover met u mee. We moeten toch dezelfde richting uit. Geeft ja, u mij die tas? Ik moet er ook doorgaan. Ik ga het me vermoeid, ik ga slapen. Het wordt morgen een drukke dag, mijn verjaardag. Kom je niet nog wat eten? Merci, wat heb Vincent had het al gezegd. Een dikke, lelijke baas. Het is nog veel erger. Oh. Oh, zal ik dan nooit gelukkig worden? Waar is het album? Hier. Vertel. In het vuur. Kapot, Lensky. Weg, weg met dit album. Ik geweest, maar geweest met een idee fiks. Oh, God, God, mijn hoofd. Alles, alles weg. Nu zal ik Otto mijn jaar voortgeven. Dat moet ik, dat moet ik, dat moet ik, dat moet ik. Three. Kom maar Ben. Ik dacht dat je nog een bed was meisje. Is dat lang bovenblijven? Anders ben je op dit uur al lang van je wandeling terug. Geef de ruiken maar aan tante Ben, jongen. Oh dankje. Dank je wel, Ben. Hmm. Oh, zet hem maar in het water. In wat lauw water, lieve vent. Daar in die vaas. Oh, en, en, en voorzichtig. Voel me akelig vandaag. Niets wel. En dat op je verjaardag. Kom, ik zal maar beneden komen, lieve meid. Maar laat mij je eerst flink zoeden. Van haart, hoor. Oh. Zo. Nou, en hier een kleinigheid voor jullie. Ik hoop dat het je bevallen zal. Grappig. Dat je mijn cadeau hierboven komt brengen. Dank je, Henk. Oh. Oh, maar Henk. Oh, wat bederf je me toch... Ik herinner me, verleden zag ik het bij Van Kempen. En ik zei dat ik het zo aardig vond. Oh, ik ga heus beter op mijn woorden passen. Ik durf niets meer zeggen. Betsy oh. had het in haar oren geknoopt. We geven je graag naar iets dat je verlangt. Oh. Dank je, Ben. Zet daar maar neer. Zo, ja. Kijk eens, Ben. Een haar speelt in de vorm van een diamanten spin. Prachtig, hè? Oh, heus, Henk. Je bederft me. Kom, Lariflang, hoor. Kom nou ook beneden. Anders draag ik je de trappen af. Nee, maar dat zal je laten. Goed, maar dan ook als oh, de... Oh, ja, ja, ja, dadelijk, Henk. Ik kom. Kom, Ben. Ga mee, Beuter. Naar beneden. Dag Eline, wel gefeliciteerd Ga zitten Betsy, toe Zou het niet beter zijn als we weer spraken Je weet niet hoe het me spijt dat we zo Toe, wees nou niet boos op me Ik heb ongelijk gehad Ik had dat niet moeten doen met de honden Het zal niet meer gebeuren Ik zal geen wandelingen meer maken in de vroege ochtenduren. Ik heb ongelijk gehad. Wel, Eline, het doet me plezier dat je dat herkent. Boos ben ik niet. Is dan alles vergeten? Oh, wel zeker. Je weet, ik vind niets vervelender dan onaangenaamheden. Ik houd veel van de vrede. Laten we er dus maar niet meer over spreken. Oh, nee. Mm. Waarlijk, Betsy, het spijt me. Ik heb natuurlijk geen rechtje in je eigen huis. Ik... Ik heb er vreselijk verdriet van. Ja, eh, laten we er dan niet meer over spreken. Ik ben niet meer boos, maar niet zoveel zoenen. Je weet, daar houd ik niet van. O, oh, eh, Ellie? Frederik van Erlevoort laat zich vanavond excuseren. is is verkouden. Vreemd. Frederik laat zich de laatste tijd nogal vaak excuseren. En Vincent kan ieder ogenblik komen. Als ik me niet vergis, is hij er waar in palauk. Goedemorgen, netjes. Oh. Eline, hartelijk gefeliciteerd. Oh, dank je. Oh. Alsjeblieft. Oh. oh, Vincent. Wat een prachtige corbeille. Oh, perziken, druiven, rozen. Zie je eens, Betsy. Oh, dank je wel. Uh, hm. Blijf je de hele dag, Vincent? Oh, heel gaarne. Goed. Excuseer jullie mij? Ik moet even naar boven. Kom mee in het boedwaar zitten, Vincent. Ah, wat is dan hart toch een vervelende kleinsteedse stad. Ah, ik moet ruimte hebben. Maar, pardon, uitgeschoten. Ik ben niet beleefd op mezelf te praten. Oh, je verveelt me in het geheel niet. Oh, denk je dat ik mij niet geheel en al in je gedachten verplaatsen kan... Dat ik niet begrijp hoe je iets anders wilt... dan de alledaagse sleuren waarin wij willens en wetens ronddraaien. Ik oh, ikzelf zou somtijds er wel eens uit willen. Onafhankelijk te leven van iedereen. Je niet te storen aan de praatjes van een couterie. Maar je wilt te volgen, zolang die verstandig is. Zo dikwijls van omgeving te veranderen als men verkiest... Dat is mijn ideaal. Niets dat zo jong doet blijven als afwisseling. Zullen wij eens iets vreselijk dols doen, Eddie? Oh, hoe bedoel je, Vincent? Uh, wegtrekken naar Amerika. Ik heb nog een vriend in New York. Oh. <laughs> Het is frappant, Vincent. Wat lijkt je nu op mijn lieve papa? Oh, frappant. Je antwoordt niet zou niet gaan, Vincent. Jamais. Het is beter dat ik me niet laat medeslepen. Ik zal je laten zien wat ik zoal aan cadeaus gekregen heb. Kom eens kijken. Komt Otto vanavond ook? En mevrouw van Raad, Emilie, Paul. Het wordt een intieme avond. Ach, nee, nee, ik zit hier uit te steken. Zal ik u nog eens inschenken, mevrouw Van Raad. Erg lief kind. En luister eens. Is het zo? Wat, mevrouwtje? meent u? Ik geloof dat u erg ondeugend is. Ach, de mensen praten zoveel niet waar. Je hoort dit, je hoort dat. En soms hoor je ook wel eens de waarheid. Alsjeblieft. Doe drankje. Dank je, liefje. O, oh, Otto, winkje, je. Ga maar gauw. Ja, Otto. Heb je me niets te zeggen, Eline? Waarlijk. Ach, ik, ik kan nog niet. Vergeef me, maar. Dus later. Later. Goed, ik heb geduld. Zolang ik het nog hebben mag. Eline? Sommige mensen doen Paul aan beesten denken. Stel je voor, Henk bijvoorbeeld. Wat was Henk ook weer, Paul? Uh, Henk, een grote hond. Oh. Ja. Ja. Een grote hond. <laughs> Betsy, een kip. Oh. Ja. Zeg. Mevrouw van de Stoor, aan een krab. Oh. En, en, mevrouw Franse, een kalkoen. Oh. Wien de keukenmeid van de verstraat is, kakatoe. Oh. soms ook een slang. Nee. Oh, nee. Maar op dit ogenblik... een duifje. Ja. Oh, mooi. <laughs> oh, mooi. De Eline, laat je stem horen, kindlief. Ach, een smachter naar je sirene geluid. Ik zal je accompagneren, ja, ja. Niet vanavond. Ik ben niet bij stem. Ah. Niet bij stem? Kom. Chante, madame. Ah, ja, Eline, toezing. Heus, ik kan niet. Ik voel het altijd wanneer ik niet kan. Ik, ik laat me anders nooit bidden, maar vanavond niet. Ach, jammer, jammer. Oh, het is al bij half één. Ik moet gaan. Ja, ja dank dan, je. Dan snap jij ook op. Uh, oh, Paul. Kan ik met jullie meerijden? Natuurlijk. Ja, ja. Ja, dank je. Eline, ja? onwaardig. Moet ik zo weggaan? Oh, de dus ik kan nog niet. Adieu dan. En vergeef me dat ik je voor de tweede maal drong. Otto. Otto. Oh. Otto. Eline. Eline. Is het waar? Je wilt dus... Je wilt dus mijn vrouwtje worden. O, oh. Eline. Eline. Van raad, mag, ja, ik even, ja. hm? mag ik je mijn aanstaande voorstellen? Oh, nee. Oh, oh, de olekert, schalk. Als ik dat nou toch vanavond had kunnen denken. Nou, van harte zusje. kom hier. Oh Henk. Maar trots, kom niet zo huilen. Wat moet er dat nu bij? Ja, kom, lach eens, kijk eens, lief. Van harte kind. Ja. Veel geluk. Ja. Ja. Heel veel ik geluk. ben erg tevreden over mijn soirée. Oh. Erg tevreden. Ja, ja, ja, ja. Oh, toch Otto, wil jij nog wat blijven? Oh, nee. Ach, Henk, ik ben zo moe. Ja, dat Dat begrijp ik, lieveling. We zien elkaar gauw. Dag Henk. Dag Betsy. Dag Henk. Dag. dag. Ja, zoals je wilt. Tot ziens. Ja. Dag. gaan we. Mina, ben jij hier? Ik heb de lamp voor u ontstoken. Van harte gefeliciteerd, juffrouw. Ik heb het van Gerard gehoord. Veel geluk. Dank je, Mina. Dank je. Wil je me nu alleen laten? Jazeker, juffrouw. Goede Goedenacht. Otto heeft mij lief. Vergeef me, Otto, dat ik je zo lang in het onzekere heb gelaten. Nu moet ik gelukkig zijn.